1 uur door alwegens met het NOS-journaal. De omstreden oud-neuroloog Janse Steur heeft geprobeerd om voor het begin van zijn strafzaak in gesprek te gaan met een aantal oud patiënten. Die hebben het verzoek afgewezen. Janssen Steur wilde met hem praten omdat hij zich moreel schuldig voelt. Zijn advocaat zegt dat Janse Steur nog altijd begaan is met het lot van zijn oudpatiënten. De oud-neuroloog staat terecht voor het stellen van verkeerde diagnoses en het voorschrijven van verkeerde medicijnen, wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Janssen Steur moet zich volgende week verantwoorden bij de Tuchtraad. Een week later moet hij voorkomen bij de rechtbank. De Landelijke Huisartsenvereniging is blij dat de inspectie voor de gezondheidszorg alsnog openheid van zaken wil geven over de handelwijze van huisarts Tromp uit Tuitjehoorn. Tot nu toe wilde de inspectie niet uitleggen waarom de arts tijdelijk zijn werk niet meer mocht doen. Zou op een ernstige manier de regels overtreden hebben bij de euthanasie van een patiënt. Trump pleegde een paar dagen na zijn schorsing zelfmoord. De LHV noemt het voornemen van de inspectie een eerste belangrijke stap. In Freiburg in Zuid-Duitsland houdt een man al de hele avond... twaalf mensen gegijzeld in een snackbar. De politie gaat ervan uit dat de 36-jarige man gewapend is. Hij heeft brandbare vloeistoffen bij zich. De gijzelnemer is de eigenaar van de snackbar in Freiburg. Hij had gisteren voor de rechtbank moeten verschijnen... maar kwam niet opdagen. Het is niet duidelijk om wat voor rechtszaak het ging. Onder de gegijzelden zijn bekende en familieleden van de man. Politie denkt dat ze worden gegijzeld, maar sluit niet uit dat zij vrijwillig bij hem zijn. Boxer Vitali Klitschko gaat meedoen aan de presidentsverkiezingen in Oekraïne. De 42-jarige zwaargewicht wil over twee jaar een gooi doen naar het presidentschap. Zo heeft hij in Kiev bekendgemaakt. Klitschko zit in het Oekraïnse parlement als lid van de pro-westerse oppositiepartij Oedar voert campagne tegen wat hij noemt de autoritaire stijl van president Janukovic, Klitschko had vooral veel kritiek op het gevangen nemen van voormalig premier Julia Timoshenko. Het weer vannacht neemt de wind toe. Overdag staat er een stevige zuidoostenwind. Gaat het een tijdje regenen? Het wordt hooguit 18 graden. Zaterdag geregeld zon. Een zondag opnieuw regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna. Frank Dumas. Met ook in het tweede uur Maarten Koningsberger naast mij um, Bariton. We hebben het eerste uur uh, het heel veel over muziek gehad. En ook in dit uur gaan we het heel veel over muziek hebben. What's New, zo heet een, de, de cd die Maarten Koningsberg uh, gemaakt heeft. En dat is een cd met jazzmuziek. En dat is voor een klassiek musicus een, een bijzondere stap. Prachtige muziek, prachtige cd, kan niet anders zeggen. Uh, maar we gaan het natuurlijk ook hebben over muziek in de breedte. Eigenlijk stel ik voor dat we dit uur, Maarten, als je het goed vindt... er maar een masterclass van gaan maken. Oké. Okay. Um, heeft u iets wat u wil laten horen aan Maarten? Um, uw eigen zang of iets over muziek uh, of u wil iets vragen... iets zeggen, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Daar kunt u op bellen. Um, en Maarten zal er zijn en zal luisteren. Je vertelde net, uh, voor we naar een stukje gaan luisteren van jouw uh, nieuwe cd... je vertelde net iets over een masterclass in Rotterdam met Evelyn Leer. Ja. Evelyn. Ja, dat, dat was voor mij een enorme eye-opener. Omdat ik tot op dat ogenblik... eigenlijk op het concertum altijd had... Was bezig was geweest met techniek. En toen uh, woonde ik die masterclass bij. En toen draaide ze zich op een gegeven moment om. Er dus was iemand, een meisje aan het lesgeven. Draaide zich naar de zaal. Er zaten zo'n 600 mensen, denk ik. Zangpedagogen, zangers, amateurzangers. Mensen die in koren zaten. Iedereen die in zang geïnteresseerd was. En toen zei ze... Why do we sing? Waarom zingen we? En dan kwamen uit die zaal... Tientallen antwoorden, hè? omdat het van binnen opborrelt, omdat je daar behoefte aan hebt, omdat je een mooie stem hebt. Nou ja, er zijn heel veel redenen te bedenken. En toen op een gegeven moment hefden ze haar armen wijd. En toen zei ze op super Amerikaans, zei ze, communication. Zei ze zo. En toen dacht ik, oh wacht, het gaat om communicatie. Dat was zo'n eye-open. Dat had nog niemand tegen me gezegd, weet je wel. Dat je van mij naar de luisteraar iets wil communiceren. En, en eigenlijk, er is natuurlijk heel veel muziek die gaat om dat je er lekker op kan dansen. En er is heel veel muziek die je opzet omdat je bij, bij kan stofzuigen of afwas, afwassen. Maar voor mij gaat, een echte muziek gaat voor, voor mij om, om een boodschap overbrengen. Iets communiceren, ja. En dan met name over die onbenoembare emotionele wereld. En waar, waar, waar zit, waar zit de, de hindernis? Want het bijzondere van kijk, communicatie. Ik, ik doe ook een communicatie. Alleen mm -hmm. um, roep ik nog niet 0,1% op uh, aan de emotie die een goed muzikus zoals jij oproept. Nou ja, dus allereerst is het wonder vind ik van de muziek. Want dat, van alle kunsten vind ik dat de meest emotionele. Um, maar maar dat heeft, het zegt ook alles over mij. Uh, er mogen best mensen zijn die een andere kunstvorm emotionele vinden. Dat vind ik prima. Dat zegt iets over mij. Um, dat is één ding. En het... Het andere is, denk ik... Nou, dat wacht, dus... wacht, wacht even, Maarten, Is dat zo? Dat, dat mag je toch wel tot een feit ver, uh, verheffen? Dat um... muziek de meest uh, emotieoproepende kunstuiting is die er bestaat? Ik bedoel, je kunt geraakt zijn door een, door, een, door een, uh, een beeldhouwwerk. je kunt geraakt zijn door een prachtige schilderij... maar mensen die echt gewoon in tranen zijn of kippenvel krijgen... dat gebeurt toch niet snel? Nou ja, In ieder geval mij niet. Maar ik, ik ken mensen die in een gedichtbundel kunnen lezen. En een gedichtenbundel kunnen lezen. En, en, en tranen over hun wangen kunnen hebben. Omdat wat de dichter daar schrijft. Appelleert aan een. Een niet benoembaar gevoel, wat de persoon die het leest heeft. En die in één keer in zwart op wit ziet. waar hij al zo lang mee rondloopt. en wat hij al zo lang ja, voelt. en wat hij okay. nooit heeft kunnen we benoemen. We gaan het niet generaliseren. We gaan het hebben over jou. We gaan het hebben. <sus> uh, laten we het inderdaad gewoon even over die emotie van die muziek hebben. Want dat ja. is inderdaad wel misschien wel het grote nou ja, ik vind geheim. Het ook een, een groot wonder. En, en de ene keer kan het dus voor mij zijn: een blueszanger. die nooit één zangers heeft gehad, maar die door het rafeltje aan zijn stem... of door de manier waarop hij van binnenuit... de woorden kan laden die hij zingt. En de andere keer kan het... Uh, Kallas zijn of... Te Kanawa of... of, uh, of, of vieze disco, maar... Um, ik bedoel, het kan ook een klassieke zanger zijn... Maar wat ik er zo mooi aan vind, is, is dat het, het blijft een geheim... wanneer je door iets ontroerd wordt en wanneer niet. Want je kunt in een concertzaal zitten, tranen over je wangen hebben... en de personage vindt het niks. En waaraan ligt dat dan? Dat vind ik fantastisch. Dat is iets wat me nog steeds boeit. Ook het fenomeen kippenvel. Hè? want ik, Dat zal ja. bij jou net zo zijn, maar ik kan fysiek kippenvel krijgen... Ja. van een mooiste stuk muziek. Het ja. kan Die pop zijn, kan het jazz kan zijn, zijn, kan, kan klassiek zijn... Kan ja, dat, nou, dat heb ik precies hetzelfde. En, en dat kan inderdaad kunnen. Heel veel soorten muziek zijn, ja. ja. Waar is dit, want ik, ik Een tijdje geleden sprak ik iemand die daar deskundig in was. En die zei, het heeft heel veel te maken met herkenning. Jouw hersenen, eh, die, die, die, die, die, die kennen muziek en preluderen eigenlijk op wat er gaat komen. En zodra mm -hmm. daar die ene mooie wending komt... Mm -hmm. eh, dan, dan raak je je hersens als het ware in een soort, soort emotionele stand. Ja... Ja, ik, weet je, ik, het is. Maar toen ik voor het eerst Out of Africa zag met Meryl Streep en en uh, Paul, Paul, Paul, alweer, uh, nee, het is ook weer, nee, niet Paul Newman, het is die andere. Maar goed, toen, toen, het was ik ook kapot. Van, ik was kapot van die film. Twee mensen die oprecht heel veel van elkaar houden en het toch niet met, met elkaar kunnen. Uh, dat, dat, dat raakte mij diep. Ik vond dat, nou ja, het appelleerde iets aan iets in in mijzelf. Weet je wat? Maar toen ik later met iemand anders sprak, die vond het een rot film. Ja, ik weet niet wat het, wat het is, Frank. Ik kan het je niet. Ik, kan het je niet. Ik, ik ben er in ieder geval nog niet achter. We gaan even een klein stukje luisteren naar de muziek die jou raakt. Uh, en die, waar je heel veel mensen mee hoopt te raken. Watch New, ze heet de CD. Het eerste nummer, uh, daar gaan we een stukje van luisteren. Watch New heet het liedje ook. To see you again The stars chilled by the winter under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be. Nou, dit, een hoop energie zo op dit, uh, dit tijdstip. Uh, en mooie energie. Maarten Koningsberg is uh, de gast bij Kazeluna. 0800 uh, 1121 is ons uh, telefoonnummer. De heer Pasveer, nacht. Ja, goedendacht samen. U mist dat, geloof ik. Wat zegt u? U mist wat. Nou, ik heb het dan uh, op de microfoon van... De... Nee, hoort het luidsprekertje ook gehoord, hoor. Op mijn kop uh, op mijn telefoon. Nee, maar ik bedoel, uh, we hebben het steeds over Maarten. Maar u mist wat, geloof ik. Waarom mis ik wat? Nou, volgens mij mist u wat namen van begeleiders. Of ben ik nou verkeerd geïnformeerd? Ja, nee, dat heb u helemaal goed. Nee, kijk. ik dacht dat u bedoelde dat ik iets uit van de uitzending gemist had. Nee, hoor. Nee, inderdaad. Kijk, uh, daar ging het mij om. De vraag van... Kijk, een zanger is heel belangrijk, maar die is niks zonder begeleiding. En ik heb de namen nog niet voorbij horen komen. Nou, dat en ik ga... was benieuwd wie dat zijn. Ik ben het zeer met u eens. Dat gaat u nu horen. Ja, Nico van der Linden heb ik al genoemd. Hè. Die ja, doet die uh, uh, keyboards ja. en heeft de arrangementen geschreven. En ik heb ja. me voor deze cd verzekerd van uh, drie andere topmuziciën. Uh, en uh, heel erg goed ook in de jazzwereld. Dus Erik Kalmes op bas. En Enrique Vierpi ja. op uh, slagwerk. En Esther Steenbergen op gitaar. En was dat ook degene die u begeleidde in het eerste nummer? De, de, de, de Esther Steenbergen is de gitariste op de hele cd, oh. ja. Ja. ja, fenomenale gitaristen, ja. absoluut. Even, even nog een klein stukje van... van dat, dat ben ik namelijk altijd met jullie beiden zeer eens. Even, uh, dat was nummer... track nummer 4, hè? Go away, little boy. Dat nee, dat daar... is Nature Boy. Oh, Nature, Nature. Boy. Nature boy, ja. ja. Zo even een klein stukje daarvan nog horen. Nummer 14 is dat. Dat is zo ontzettend mooi. dus op gitaar en dan komt jouw prachtige stem eroverheen. Eh, met alle respect je hebt al een paar keer gehoord dit is gewoon even om <laughs> even te genieten van het prachtige gitaarspel maar Pas, past bent u een groot jazzliefhebber? ja ik maak zelf ook gelukkig muziek ja. samen met een vriend iedere donderdag zijn we de hele dag bezig met muziek en wat doet u de... wat speelt u ik speel saxofoon en klarinet oké okay. En wat... Ik heb het conservatorium gedaan, maar daar is in mijn leven niet zoveel van terechtgekomen. Maar ik heb het nog wel altijd uh, privé uh, erg uh, naar mijn zin met muziek. Oké. Okay. En we, we hebben dus, uh, mijn vriend en ik, we zijn al in de zeventig. Maar we houden het nog dapper vol en uh, we beleven er elke donderdag weer plezier aan. En we hebben veel gesnabbeld. Maar ja, het weer is een beetje rustig, dus we doen het nou gewoon thuis. Ja. Oké. Okay. Uh, en dat betekent elke donderdag thuis een concert. Is dat wat u bedoelt te zeggen? Nou, wij, wij... kijk, ik ga wel eens met een melodie in mijn hoofd naar hem toe. En dan zeg ik, Piet, moet je luisteren, ik heb dit, uh, dit melodietje. Nou, en dan uh, vogelen we het uit van wat zou er aan begeleiding bij kunnen, welk ritme. Piet komt van Aruba en die, ja, die heeft daar ook uh, zijn roots. Dus je kunt wel nagaan, Zuid-Amerikaanse muziek zit er dan een beetje in. Ja. Ik ben een beetje van de jazz, een beetje Benny Goodmanachtig. Dus we hebben een hele mix. En dan vogelen we dat uit. Welk akkoordenpakket. Nou, dat, uh, dat slaan we dan op op uh, disketters. En dat spelen we dan. Iedere donderdag spelen we een setje, een paar setjes. En dan zoeken we weer wat nieuws. Oké. Okay. En dat is heel grappig, want wij zijn alle twee blind. En dan hebben we aan het eind van de avond. Dan gaan we samen hoorspelen luisteren. Maar dat doen we niet in de bioscoop. Maar dat doen we in de horoscoop. En wat is de horoscoop? De hoor nou, je horoscoop? Je, ja, maar hoe ziet hij, hoe ziet hij eruit? Is, is dat een ruimte waar jullie dan samen gaan zitten? Nee, kijk, dat is mijn geintje. Horen is luisteren. Dus ja. wij zitten naar hoorspelers te luisteren in de horoscoop. Oké. Okay. Ik snap je stap. Ik, ik lach me dood. Nee, dat is flauw. <laughs> ik snap hem. Dank voor de uitleggen. Dank voor het bellen. Ja, graag gedaan, hè. Dank u kijk wel. Goedemorgen. Dag. Dag. Uh, ik, schrijf, uh, ik lees even een mailtje voor, als je het goed vindt, van uh, Dirk... Koistra, beste Maarten Koningsberger en Frank, dank voor de mooie uitzending. Ik heb lange tijd alles met stem gemeden en vooral instrumentale muziek geluisterd. Dit alles veranderde nadat ik Ima Soemak, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, ja, heb ontdekt. Uit, ja. Vooral de muziek met Baxter heeft me gegrepen. Is het muziek waar jij ook graag naar luistert? En kun je wellicht jouw licht laten schijnen op die prachtige stem van Soemak? Ja, nee, dat, is, was, dat was een, een fenomeen in de, in de jaren 50, 60. Imma Sumak, ja, zij was gewoon geboren in de Bronx. Uh, en uh, uh, uh, had een stem met een heel groot bereik. Dus ze kon heel laag en ze kon heel hoog zingen. En om carrière te maken is er toen de fabel in de wereld uh, geholpen... dat ze een oude Inca-prinses zou zijn, met, met Inca-roots... Niet oud, maar ze, ze had in ieder geval oude roots. En, en daar heeft ze inderdaad een enorme carrière. Er zijn films over haar heen over haar gemaakt. En, en, en ze heeft de, de, de, de, grote rollen gespeeld in, in Hollywood-films die helemaal rondom Ima Soemak waren. Maar het was in feite een hype. Ik, ik omdat heb, ze die bijzondere stem had. Oké, okay, ik heb, ik heb een, denk ik iets van haar gevonden. Maar ik kan niet nu afluisteren om te kijken of ik misgaat. Ja, ik zeg maar Enorm mis, maar dit zou Ima Soemak kunnen zijn. Ja, ongetwijfeld, ja. Het is grappig dat men toen dacht dat dit Inca-muziek zou zijn. Ik hoop dat ze Ai. nog gaat zingen. Het lijkt een man trouwens, mannenstem. Ja, heel, heel laag. So, uh, I'm Hele, nou ja, ik, ik lach maar, het is een hele bijzondere stem. Het, het is een hele bijzondere stem. En, en ik kan me ook helemaal voorstellen dat, dat je dat heel fascinerend vindt. Want er zijn niet veel vrouwen die zo laag kunnen. Uh, maar ze konden ze ook heel erg hoog. Dat had een soort van fluitregister, noemen we dat. Dan ga je stem stemband in een bepaalde stand trillen En dan kun je een heel soort fluitachtig geluid maken. En dat kon ze ook. Dat is iets anders dan een facet. Ja, nou, dat is een soort van vrouwelijk facet, zou je kunnen zeggen. Facet is eigenlijk iets van mannen. Als de stem overslaat en ze gaan in de hoge stem staan... Maar vrouwen hebben toch ook een overslagpunt? Uh, nou, ja, maar het is nog een overslagpunt veel hoger dan dat van de mannen. dus, dus uh... Wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat een stem in die facetstand klikt? Nou, je kunt je voorstellen, stembanden die hebben randen... Of, nee, de stem heeft eigenlijk. Het, het zijn twee flapjes die tegen elkaar trillen en waar lucht tussendoor geblazen wordt. En je kunt die stem over de hele dikte en, en lengte laten trillen. Maar je kunt hem ook korter maken. En je kunt hem langer maken. En je kunt ook alleen maar de bandjes laten trillen. En als alleen maar de bandjes, dus dat zijn de randen van de stemspleet, trillen, dan zit je in het, in het facet. En dat gebeurt zodra je die stembanden enorm opspant? Nee, nee, nee, nee hoeft niet. Nee, het, is, het is gewoon. Je kunt je voorstellen dat je. Als je ik, ik je hebt twee carbonades. En die kun je tegen elkaar aandrukken. En dan kun je over de hele dikte van de carbonade doen. Maar je kunt ook zorgen dat het alleen maar een heel dun randje van de carbonade is. Wat elkaar raakt. En dat is dan de facetstem. Laten we het eens hebben over de verschillende soorten stemmen die er zijn. Uh, mm -hmm. Ik zeg al, ik, ik ben een... Uh, ver van deskundig, maar ik, ik ken de sopraan, ik ken de alt, ik ken de tenor en ik ken de bas. Ja, dat zijn de, hoofd, de vier hoofdstemmen. Uh, ja, maar dat zijn de hoofdstromingen en dan hebben we het nog lang niet gehad. Nee. Laten we eens met de mannenstemmen beginnen. Um, de bas. Ja. Waar kan je die allemaal in, in, in onderscheiden? Ja, je hebt een, een het heeft ook met karakter van de bas te maken. In principe hebben we bassen en we hebben baritons. Baritons zijn hoge bassen. Die kunnen niet zo heel erg laag. En die kunnen veel makkelijker de hoogte in dan een echte bas. Echte bassen zijn er bijna niet. Bijna iedereen die een lage mannenstem heeft... is een bariton. En dan heb je in Hoe die bariton... Je dat ook? Kun je aan een spreekstem horen uh, waar iemand zit? Mm, vaak wel, maar niet al, altijd. Sommige mensen hebben gewoon omdat ze op een bepaalde manier in hun jeugd zich hebben ontwikkeld. Gewoon hebben geleerd om een beetje hoger te praten. Want dan, daar reageren mensen goed op en dan praten ze de hele tijd zo. En... Maar kun je bij mij horen, wat ben ik? Kun je dat horen? Ik denk dat jij een, een Barton bent, ja. Net zoals ik. Dus een hoge mannenstem. Een, een hoge bas. Een hoge bas. Een hoge bas. Geen tenor, hè? want dat is de, de hoge uh, uh, mannenstem eigenlijk. De bas kun je onderverdelen in twee stemmen. Dat is de de, ba de hoogste bas is de bariton, de lage sorry, bas is de bas. Geval, Het gaat dus wel om de spreekstemmen in eerste instantie. Dat, dat is wel, wel het, het, het de spreekstem is over het algemeen een kaar. hele goede indicatie... van wat voor stem, uh, zangstem je hebt, ja. Niet, niet altijd. Oké, okay, maar je was, je was bezig met de. Ja, nee, goed. En, en, en, dan, en, dan, en, dan, en dan heb je die bas, die, die, die, dan, we, dan heb je nog een bas noble. Dat is dan een, een hele donkere stem met een soort nobel karakter. Die kan spe, speelt in de opera zijn dat vaak priesters, of het zijn vaak wijze mannen, of het zijn mannen met een bepaalde um, ja, adellijke achtergrond. Dat is een nobele bas. En dan heb je ook, maar dat gaat om de kleuring dus? Dat is de kleuring. Dat is het karakter dan weer van, van die bas. Dus je hebt een, een mooie, la, ronde, lage stem. En die dan weer bepaalde karakters. En dan heb je de bariton, bijvoorbeeld... ...je hebt een lyrische bariton of je hebt een heldenbariton. Dat zijn over het algemeen de grote helden in de Wagner-opera's. Die kunnen over het algemeen heel erg hard. En, en die, hebben een, die hebben enorm veel kracht. Enorm veel kracht in die stem. stalen stemmen. En wat is een Verdi-bariton? Uh, ja, dat is... Dat is um, een Verdi-bariton is een bepaald soort tambre Het is uh, nogal... Uh, wat zal ik zeggen? Het, het, aan de ene kant is het rond, aan de andere kant is het metaliek. En ze hebben een fantastisch le le legato, waar ik het net over, over had: hè? dat ze dus hele mooie lange lijnen kunnen trekken. En ze hebben een hele goede hoogte. Ze hebben vaak niet zo'n goede laagte. Ze hebben een fantastische hoogte. Ferry schrijft in de meeste van zijn hoofdrollen die bariton zijn: uh, uh, uh, echt hoge noot. Voor die bariton dan, hè? voor een tenor zou het niet hoog zijn, maar voor die bariton is het hoog. Um. Als, als, als jij nou een, een, een, een, een, een, een muziekstudent krijgt... Um, ga je dan meteen in dit soort categorieën denken? Nee, nee. Ik, ik, ik, ga met zo ik ga met mijn studenten werken... en ik merk vanzelf waar die stem heen trekt. Wat ik probeer is het, het, het middengebied van de stem... dus niet de, de extreme laagte, niet de extreme hoogte... maar het middengebied uh, gezond te krijgen... en goed op het lijf en goed op de adem. En als, als dat gebeurd is, dan ga je vanzelf merken... waar die stem heen trekt... Uh, die wil dan of naar de hoogte of naar de laagte toe. En dan komt er vanzelf een soort stemtype uit... waarin de student zich het meest comfortabel voelt... en zich het beste kan uitdrukken. We gaan uh, naar een beller toe. Marco, goedenacht. Um, ik had gebeld over een, uh, een zanger die op mij veel indruk heeft gemaakt. Ian Bostrich. Ian Bostrich? Ja. Engelse Engels tenor. tenor. Nou, Oké, okay. en waarom heeft Ian Bostridge op jou veel uh, indruk gemaakt? Um, ja, ik werd ontzettend geraakt door zijn, uh, zijn prachtige manier om uh, de melodielijn te zingen. En, en, uh, hij is ook heel goed verstaanbaar. En toen ik voor het eerst hem Schubert hoorde zingen, dacht ik, nou, dit is... zo heb ik het nog nooit gehoord. Het is fantastisch. Maar dat geldt ook voor Mozart en Bach trouwens. Dat doet hij ook allemaal fantastisch. Ja. Ian Boswich. Um... Ik ben benieuwd of Maarten uh, hem kent ook. Maar... Ja, ik ken hem. met hem. Ik heb hem ook met hem gezongen. En, ja? Uh, ja, ja, ja. En uh, het is een uh, bijzonder aardige, uh, zeer intelligente uh, uh, grote zanger. En die, die in, in deze tijd uh, het ook heel erg goed doet en... en uh, Um, ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je daar zeer van onder de, onder de indruk bent. Ja, ja kan ik kan me helemaal voorstellen. Ik vind het zelf uh, uh, soms mooier dan Vise uh, Disco. Ja, Vise Disco is natuurlijk een bariton hè? En, en Ian is een tenor, ja. dus het is lichter. Het is, het is, uh, um, op een bepaalde manier is het, um, uh, laat ik zeggen, minder geworteld. Uh, ja. Maar um, uh, ja, het, het, dat, dat zijn hele persoonlijke dingen. En ik, ik respecteer dat van, ieder, van iedereen. Uh, ik, ik persoonlijk vind Vice Disco mooier, Maar dat, ja, dat, omdat hij waarschijnlijk meer tot mijn ziel spreekt. Laten we even vergelijk ja. gewoon eens even proberen uh, te laten horen. Uh, Marco, is er is één, is, uh, Schubert zei je, uh, Bostrid en Schubert. Winterreizen bijvoorbeeld, is dat... Uh, of je iets anders even laten horen? Um, ik denk... Hij weet die andere cyclus ook alweer. Die Schöne Muller-in. Ja, precies. Ja, ja, dat, dat, dat, dat, dat. Zal ik een, een, een, een titel noemen? Das, Wanden. das Wan Dan. Oh, die zag ja, en... ik zo. Of Bohien. Die Schöne muller das Wan dus, uh, We gaan even luisteren. Das Wan ist des Mullers, moest das Wan Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, die niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Das Wandern. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Van Wasser had de rivier geheren. Van Wasser. Dat had niet rast bij dag en nacht. Die af van de schaaf bedacht. Was Wasser. Oké, we gaan gewoon even aanschouwelijk onderwijs van maken. We zitten toch later de nacht. Waarom ook niet? We gaan even dat van en laten horen van uh, Dietrich Fische, die Discout. En eens even kijken hoe dat dan weer klinkt. Das Wander ist will aus Lust das Waner, das Wander ist es will, dass Lust das Wander. Das muss ein schlechterer Will sein, die niemals wie das Wanderin, das Wander, das Wander, das Wander das Wander. Das Wander. van We gaan het nog gezelliger maken. We gaan een versie 3 erachteraan gooien. <laughs> Namelijk de versie van Maarten Koningsberger. Das Wandern ist des muren, das lust, das wandern. Das Wandern ist des muren, das lust, das wandern. Dat moest een schlechter Müller zijn, die niemals viel. Dat wandelen, dat wandelen, dat wandelen, dat wandelen. Ja, Maarten, uh, ik hoef jou niet te vragen welke je de mooiste vindt. Uh, nee, dat, dat, dat is natuurlijk raar om aan jou te vragen. Maar, maar je hoort wel drie enorme verschillen eigenlijk. Ja. Dat is ook zo leuk eigenlijk. Kijk, in mijn versie loopt die jongen gewoon heel rustig te wandelen. Ik vind dat die in de versie van Fischer Disco en van Ian. Dat is bijna aan het rennen toch? Die hebben enorm haast. Ik weet niet waar ze heen gaan. Het is de opening van de cyclus. Het is gewoon een jongen die afscheid neemt van de molenaar om ergens op een, bij een andere molen het vak verder te gaan leren. En er is geen enkele haast, in, dus ik weet niet waarom het zo snel is. Maar, en bovendien, ik doe het met twee gitaren en zij doen het met een piano. Dus dat is ook weer heel erg anders. Ik, ik heb wel eens gehoord um, dat uh, klassieke muziek, veel, veel klassieke muziek is natuurlijk geschreven in een tijd dat er nog geen metronomen uh, waren. die precies het tempo vastlegden. Ja. Um, dat klassieke, veel klassieke muziek steeds sneller gespe is uh, gespeeld wordt. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, um, Ik denk dat het uh, een teken des tijds is ook. Ik denk dat we, dat we dus minder tijd hebben en dat ons leven ook enorm vers, vers, versneld is uh, vergeleken bij de oude opnames die we hebben. Maar het heeft ook mee te maken dat met name in de barokmuziek in de jaren zestig in Amsterdam een aantal mensen bij elkaar waren die zijn gaan zoeken naar hoe heeft de barokmuziek eigenlijk geklonken in de zeventiende en de achttiende eeuw. En uh, die zijn de bronnen weer opnieuw gaan, gaan lezen. En eigenlijk speelden we Bach en Haydn, nee, uh, Bach en Hendel of, of Scarlatti of, of uh, uh, Caccini op de, dezelfde manier als dat we Mozart, Beethoven en, en Schubert speelden. En um, uit de oude bronnen is toen gebleken... dat eigenlijk 90% van de barokmuziek is gestoeld op dansritmes. Toen zijn ze de dansen terug gaan, gaan halen uit oude beschrijvingen, uit boeken. Uit, hè, want er, wordt, er zijn natuurlijk boeken die over dansen gaan, net zoals in onze tijd. En toen bleek dat je... je kunt wel in een bepaald ritme omhoog springen... maar je komt toch altijd weer naar beneden ook. Je kunt niet in de lucht blijven hangen. Dus om die passen te kunnen doen... bleek eigenlijk alles veel sneller en veel dansanter... veel, veel lichter te zijn dan we op dat moment dachten. En dat heeft natuurlijk ook een enorme versnelling... in de, in de oude muziek, zoals we dat noemen... in de barokmuziek teweeg ge, gebracht. En op basis daarvan zijn we anders gaan denken... over Mozart en Haydn. En weer anders over Schumann en, en Schubert. En, en, en, maar is alles, alles versneld. Wij zijn sneller gaan spelen. of het, ja. is, het werd vroeger eigenlijk sneller gedaan. Het, het origineel was het dus ook sneller, ja. Ja. ja. En dat bleek dus uit de bronnen, zeg maar. Ja, als je dus de boeken gaat lezen uit die tijd die over muziek gaan. Soms door filosofen geschreven, soms door muzici geschreven. Soms door muzikologen of door uh, mensen die een beschrijving geven van wat ze gehoord hebben. Het kan een brief zijn, kan een krantenartikel zijn, kan een boek zijn. Dan blijkt gewoon dat, dat we uh, zeg maar in de jaren zestig toch een, een, een, een verkeerde weg waren in, ingeslagen. En dat we nu wel weer op een betere... Weg zitten. Want het tempo uh, wat een muzikus voelt, het tempo waarop een dirigent aftelt of een, uh, een drummer aftikt, mm -hmm. is het gerelateerd aan het harttempo. tempo. Dus op het moment dat, ja. dat, dat een, een, een bandje heel opgerond is, wordt de nummer gewoon twee of drie beats per per minute sneller gestart, omdat die hartslag gewoon omhoog gaat. Ja, maar zelfs dat kun je in de popmuziek nog constateren. Als je de nummers van Elvis Presley uh, legt naast zeg maar, de house-muziek van het ogenblik... dan is dat ook een, een flink aantal metronoomcijfers sneller. Dus, dus ook het ook tempo waarin we twisten in de jaren zestig... Zeg maar, is beduidend langzamer dan wat we nu op een, op een danceparty doen... als we luisteren naar een, een discjockey. 0800-1121 voor vragen, opmerkingen of dingen die je wil laten horen aan, aan Maarten Koningsbergen. Timo, goedenacht. Ja, Frank. Dag Maarten. Hallo. Ik had een vraag, uh, inderdaad. Uh, als je muziek gaat... Uh, of u heeft dan zang ge gestudeerd. Als je dat gaat studeren... op het conservatorium neem ik aan dat het een hele analytische manier van werken is. Dus je gaat muziek uit elkaar halen, zeg maar. De verschillende componenten bestuderen en optimaliseren en, en dat lijkt me een hele rationele bezigheid zeg maar kan het ook zijn dat je daarin vast komt te zitten zeg maar, dat je dan niet meer met een soort van kinderlijke onbevangenheid naar muziek kan luisteren, gewoon ja. onbevangen laat binnenkomen en dat dat misschien ook de reden is dat je de waardering voor een andere muziekstijl verliest um... De vraag is heel erg goed. Er is zeker voor elke iemand die zich gaat specialiseren in iets... die zich gaat verdiepen in een bepaald iets... en dat maakt niet uit of dat scheikundig of muzikaal is... maar er is altijd het gevaar dat je in een soort van cerebrale situatie terechtkomt. Hoe meer je weet, hoe meer je realiseert wat je niet weet. En In het geval van de kunst is het natuurlijk hartstikke belangrijk... dat je dat emotionele aspect nooit van zijn leven uit het oog moet verliezen. Of het iets te maken heeft met... Um, dat je daardoor op een andere manier een andere uh, muziekstijl of kunstvorm kijkt, dat geloof ik niet. Ik geloof, je komt gewoon in een soort van tunnel terecht. Het is ook ongelooflijk alomvattend als je eenmaal in die muziekstudie zit, waar, waar je mee in aanraking komt, wat er voor je geopenbaard wordt, wat je hoort, wat je, uh, wat je leest. Wat je, dat, is, dat is zo... Um, kom, kom je dan in een emotionele tunnel terecht of in een rationele tunnel? Beide denk ik, beide denk. Want hoe meer je die stem onder controle krijgt, hoe meer je ontdekt wat jij allemaal in je hebt. Wat je kunt uiten, wat er in je leeft. Wat je voelt over de dood of over haat of over verliefdheid of over vrolijkheid of over verdriet. En daar zak je, als je niet oppast, kun je er ook in wegzakken in die emoties. Net zoals je in de analyse van de emotie kunt wegzakken. Dus daar is een wankel evenwicht wat je heel erg goed in de gaten moet houden. Maar het is dus, zoals je in het begin van de uitzending zei... Van dat vanuit de klassieke muziek uh, soms heel barinerend over jazz wordt gedaan... en vanuit jazz een beetje hoofdbrekend over klassiek. Hmm. Dat komt niet omdat je zeg maar, helemaal vastzit in die muzieksoort... dat je in feite gewoon niet meer nee, dat geloof je ik niet. uit kan schakelen. Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Ik, ik geloof niet dat het daarmee uh, te maken heeft. Um, ik geloof dat er een, een boel misverstanden zijn... en ik geloof dat het vooral stoelt op niet weten... Maar is het niet zo dat, dat uh, toen, toen uh, de, de, de, de lichte muziekafdelingen kwamen op de consultoria... Mm -hmm. dat het aanvankelijk het feest van het misverstand was? Dat namelijk de, de docenten daar met hun klassieke training uh, zich op de lichte muziek stortten... en dachten van luister, er is ooit een keer een trompetzolo geweest uh, van meneer Parker... en jij gaat die gewoon precies naspelen? Ja, ja, dat, dat, zal ook zeker, dat zal ook zeker zo zijn geweest. Ja, ja dat, dat geloof ik absoluut. Ja, maar ik, ik geloof ook dat. De klassieke docenten die daar rondliepen... die in één keer lichte muziek de, uh, collega's kregen... heel bang waren dat hun afdelingen leeg zouden stromen. Dat dus zeg maar, alle mensen die uh, klassieke zang deden... in één keer popzang zouden gaan doen. Dus, dus, dus er was ook een soort van angst van... Waar brengt, wat brengt ons dit eigenlijk? Waar gaat dit heen? Is straks alle klassieke muziek verdwenen? Dat blijkt Roosje mee te vallen. Ja, dat valt wel mee. En nog een... En, en nog één ding, want ik, ik kreeg soms het AD en daar was een tijd geleden in de weekendbijlage werd een schrijver geïnterviewd. Hoe heet je ook alweer? Ja, ja dat die, heb je even. Die met dat smalle, die met dat smalle gezicht, een oh, beetje dandyachtig. Oh, die Nederlander, buitenlander, Amerikaan, nee, Duitser. Nederlander, Nederlander, met zeg maar met zo'n niet. Thomas daarvoor. Rozenboom, ik heb geen idee wie je bedoelt. Uh, knielen, niet op met violen, maar oh, ja, een hele... Een hele en, ja, Nou, goed, nee, maakt niet nee, uit. Nee, geen erover, cibeling, is ook niet. Nou, afijn. Die had het erover dat vroeger bij zijn vader thuis... dat er uh, critici over de vloer kwamen. En dat critici, zeg maar, van kunsten... die maken dan zelf geen kunsten... maar die gaan alleen maar uh, het kunsten beoordelen... dat die op een gegeven moment een beetje verzuurden. Kom gingen trekken en... Mm -hmm. uh, ja... Aan de drank waren, etcetera, etcetera. <laughs> ja. En ik vroeg me af, of dat nou niet met, met als je dit dan puur die kunsten alleen maar uh, beoordelen, dus mm -hmm. rationeel benadert, ja. dat je in feite dan zeg maar alleen maar nog maar de lelijke dingen op een gegeven moment ziet. De dingen die onvolkomen zijn of ja. fout zijn, ja. en dat je daardoor zeg maar uh, je je, je uh, tolerantie voor lelijkheid verliest eigenlijk. Ja, dat gevaar is een natuurlijk. En, en, ik vind kriticus sowieso een beetje een een vreemd vak. Hè? Uh, uh, uh, uh, aan de ene kant... Uh, vind ik het gedeeltelijk hun taak... om de mensen juist de theaters in te, te, te brengen. En aan de andere kant is het hun taak... om alles wat niet goed is aan een uitvoering... om dat een beetje uh, neer te schrijven. Maar daarmee haal je de mensen weer uit... de theaters om alles te gaan vertellen... wat er niet klopt aan de voorstelling. Dus dat is een beetje dat is een beetje apart vak. Um, maar um, het is zeker waar, denk ik... dat critici heel erg veel weten... Maar misschien door die kennis toch wel een klein beetje geremd zijn in het voelen. Goed. Ja. Hartelijk dank, Timo, voor het bellen. Dank je wel. Ja, heel, heel bedankt. Dag, graag gedaan. We gaan het over Maler hebben. Maler, oh ja. Oh ja, die, <laughs> hebben, we, die, hebben, we die hebben we ook nog. Wat, wat, wat heb je met Maler? Oh, Mader is een geweldige componist. Ja, voor mij een, een van, de, van de hele grote. Uh, um, en wat ik met Mader heb, ik vorig jaar een cd gemaakt met Ed Spanjaard. En dat, is, uh, dat, uh, dat was een, prachtige, een prachtig project. Daar heb ik ontzettend van genoten. We gaan een stukje luisteren. Toe Straatsburg auf der Chance. Straß, Straßburg auf der Schatz, da ging mein Trauern an. Maler, een stukje Maler, was stukje Maler, dat. Lire, euh, sorry, Soestrasburg, uh, Radio 1, Casa Luna, Frank Dumos. Maarten Koningsberger, nog steeds naast mij. Ja, ik was een beetje afgeleid omdat we aan het praten waren over Purcell. Want je hebt ook nog een CD gemaakt met, met Purcell. Dat is vrij toegankelijke muziek. Sommige nummers zijn, ja, zeker. Heel veel mensen houden er van Purcell. Ja, ja zeker. Waarom hou jij van Purcell? Uh, omdat het eigenlijk de allereerste vorm van... Uh, wij, wij noemen dat monodie in ons vak. Het is dus een zanger die met één instrument iets, iets zingt. En dat begint eigenlijk in de, in de 17e eeuw pas. Dat en, mag je even iets, iets beter uitleggen. Monodie? Monodie, ja. Dus, he, melodie ken je. Mm -hmm. En uh, in de, voordat deze stijl ontstaat heb je wat wij noemen de polyfonie. Dat zijn heel veel stemmen door elkaar heen. Meer stemmigheid. meer stemmigheid. En daardoor verstond je eigenlijk niets meer van de tekst, want die tekst ging ook door elkaar heen. Die spreekt niet allemaal op hetzelfde ogenblik de lettergreep uit. Dus ik kan nog bezig zijn met, uh, ik noem er wat met uh, bloemen... maar jij bent al met uh, groene stras bezig... en dat, daardoor hoorde je niks meer van de tekst. En toen kwam er een stroming die zei... nee, de tekst moet belangrijker worden dan die melodieën. En toen kwam er één stem, dus een monodie, een één melodie... en die werd voorzien van een begeleiding. En daardoor ging je weer heel goed de teksten horen. En daarvan is eigenlijk Purcell uh, het, het hoogtepunt. Laten we even naar een klein stukje parcel gaan luisteren. Daar praten we even over door. Music for a while. Je hebt een prachtige stem. <laughs> Dank ja. ja, absoluut schitterend. Um, maar dit is dus monodie. Dit is monodie, ja. Eén zangstem uh, zingt uh, de, de melodie. Eén zangstem zingt de melodie en het wordt begeleid door één in instrument... die daaronder, dus wat ik net over had, over harmonieën... Hè, die maakt daaronder als het ware harmonieën. Ja. We gaan uh, naar een beller, Jart. Goedenacht. Goedenacht. Ik had een, een vraag voor uw uh, zanger. Voor mijn um, zanger. <laughs> uh, ik heb in de tijd dus ook uh, met muziek uh, te maken gehad en gespeeld in orkesten. En als wij zeg maar de Messiah moesten spelen, dan moest het orkest non-vibrato. En dan kreeg je er vaak zangers bij en die hadden vol vibrato. <laughs> en we, is daar, en de, als je het Gregoriaans hoort, dat is behoorlijk strak. Ja. Maar, maar wacht even, non-vibrato betekent uh, uh, geen trilletjes? Nou ja, je mocht de muziek wel, wel levendig houden. Maar nee, was wel zonder vibrato. Je moest straks spelen. En wat speelde u? Fluit. U speelde fluit. Ja. Uh, dus u mocht niet de fluit laten trillen? Nee. de nou ja, trill is al helemaal niet... Uh, het vibrato, dus de beweging in de toon. Ja. Ja. Dus dat moest zo, st zo strak mogelijk. Maar de, de, de, de zangers of zangeressen die ervoor stonden, die deden dat niet. En nou vraag ik, vroeg ik me dus af, <coughs> wanneer is dat vibrato bij die zangers begonnen? Er, ergens in de historie bedoelt u? Maar ja, ergens in de gezien is het vibrato de zang ingeslopen. Ja, daar zijn heel veel misverstanden over, denk ik. En, en, want je moet je voorstellen, toen we dus in de jaren zestig die, die, die authentieke uitvoeringspraktijk gingen bestuderen in de oude bronnen, kwamen we daar tegen heel veel non vibrato. Dus dat is inderdaad een strakke toon. Ja, ja dat, dat is in de tijd dat ik op conservatorium zat. Ja, ja en, uh, en, dus, en daar werd ook fanatiek de hand aan gehouden. En dat het, heel het, ja, het, het heeft ook bepaalde voordelen, want daardoor krijg je een andere opbouw uh, van klank dan wanneer iedereen vibreert. Dan, dan krijg ja. je een andere klank. Het is minder transparant als je, als je vibreert. En het, het is ook wolliger en het is minder helder en, en, en nou ja, dat soort dingen. En um, uh, omdat in die oude bronnen daar veel over gesproken werd... dacht men dat je dus ook absoluut non-vibrato, dus zonder vibrato moest spelen en zingen. Nu ja. kijken we daar wat anders tegen, tegenaan. Je mag wel degelijk vibrato gebruiken, maar je moet er wel spaarzaam mee zijn. En, um, Waarom? Waarom? Uh, uh, omdat maar je het, moet het als versiering gebruiken, denk ik. Dat hoeft niet eens. Maar het moet niet wapperen, laat ik het zo zeggen. Nee. Zodra je Tante Leen of Sonny Jordaan stijl gaat doen in Bach... dan, dan is dat, dan nee, is dat, dat niet, erg, niet erg, erg, maar erg mooi. Maar eh, vibrator is er eigenlijk toch een beetje een raar fenomeen? In onze spreekstem doen we dat ook niet. Nee. nee, maar een toon die helemaal strak is... is ook een beetje een dode toon, snap je? Eh, als je? Als je alles zonder vibrator gaat zingen, dan, dan, wordt het, dan wordt het wel vrij dood, hoor. Dan, dan uh, krijg je een beetje een een, kun je dat, een kinderstem. Kun, kun je dat laten horen? Het verschil tussen, tussen non vibrato en vibrato. Ja. ja het, nee, het, het wacht verschil wacht verschil even, wacht even, even. Nee, wacht even, één seconde. Even even, even, even. Dan kom ik zo bij jou terug. Even, Maarten. Als je uh, net luister naar wat ik deed met Purcell, de 17e eeuwse muziek, die moet dus vrij strak zijn. Dan doe ik muziek. For a while. Je zou ook kunnen doen... music... music... for a while. En dan heb je vibrator. Maar je kunt ook doen... music... Dat, dat voor wordt, dat wordt voor ja, dan wordt het voor dan. Ja, je hoort dan meteen aan de voet van de oude Westen. En, en dat, dat is natuurlijk niet, niet wat het moet wat zijn. <laughs> ja, je moet lachen. Maar, en daar zijn nog allerlei schakeringen tussen ook nog. En laten we het zo zeggen dat ja, in de jaren ja, 60 zong ja. men voluit met vibrato. Gewoon ja. voluit. En de maar reactie daarop was niet doen. Het was als een versiering van die tonen en een verwerking in die toon. Ja, maar... maar de, de, de, en dat is mooi. Mooi, maar het kan toch ook uh, betekenen dat je iets... Uh, nou ja, pathetisch maakt, over, over de toptilt. Ja. ja. Dat kan heel, heel goed. Het is, is dus een ja, smaakkwestie. Dus een, een lange toon kun je altijd gebruiken als een brug naar een, naar een volgende... naar een volgende toon en, en, en daar een lijn in maken. En in die lijn kan beweging zijn. Ja, dat ja, eh. kan. Kan maar maar dus... het, viel, het viel ons zo op dat wij dus echt vanaf de dirigent kregen... van weg vibrato en ja. dat die zangers daar dus ja, of niet over gesproken hadden. Dat kan. Maar dat, ik vond het niet... niet uh, ja, nou, ik denk dat de dirigent uh, zijn solisten wat strenger had moeten aanpakken. Maar het kan ook zijn dat in de jaren 60 solisten nog helemaal niet gewend waren. Ja, aan nee, het ik heb het nou vibrato. niet over de jaren 60 toen was ik aan het studeren. Ik heb het nou over, uh, over de jaren, uh, de, zeg maar, tien jaar geleden. Maar gebruik van vibrato is dus ook onderhevig aan, aan mode, of aan, aan gevoel, ja. aan trends. Ja, zeker. En, en de trend is nu toch weer naar spaarzaam? Nou, de trend is eigenlijk de, de, de, de, de, de, de, de, voor de, de barokmuziek, en de mevrouw die belt heeft het over de messaie, dus dat is barokmuziek, is gewoon regel dat je probeert zeer spaarzaam om, om te gaan met vibrato. Ja, okay. Hartelijk dank voor het bellen. Maar wat, uh, oh. in, de, in de tijd van Mozart, was, hoe, hoe was de, de, de vibrato toen? Met uh, Dan laat men het al iets meer, uh, meer komen. Het, het, ja. het, het wordt allemaal vrijer al. En, en, en, en dan in de romantiek, met name de hoogromantiek... Wagner of Strauss... dan wordt er helemaal niet meer over vibrator gesproken. Ik vind uh, dat wij het te uit hebben. Ja. <laughs> Dank voor het bellen. Ja. Dank je wel. Rens, goedenacht. Rens. Rens is verdwenen. Eh... Uh. Ja, nou, dat was altijd wel een leuke vraag trouwens. Maar dat, nou goed, dat, dat, dat, dat gaat dan over. Um, vibrato hebben we gehad, Purcell hebben we gehad. Um, de opera in Nederland. Zullen we het daar eens over hebben? Wat willen we erover uh, bespreken? Wow. Hoe gaat het met de opera in Nederland? We hebben een fantastisch operahuis in Amsterdam. Dat is echt ongelooflijk. Dat, dat, de, de hele wereld kijkt naar ons, wat we doen omdat we prachtige producties maken met jonge zangers over het algemeen. Het voordeel van Nederland is dat we het sterrensysteem niet hebben. En dat vinden misschien heel veel mensen jammer... dat Domingo en Caballé en, en, en, en, en Hemsen en zo hier geen opera zingen. Um, maar het heeft ook een groot voordeel... want uh, de zangers die bij ons zingen, die komen ook zes weken repeteren... terwijl de sterren komen drie dagen voor de première binnen... en, en, en doen hun eigen ding... Um, en bij ons staat, is wat er op het, op het podium staat, is een, is een team. die zes weken lang hebben gebouwd aan de interpretatie van een, van een stuk. Wat is de waarde van sterren? In de opera? Um, ja, het, het, het, Nou, nee, ik vind het, ik, ik vind het fantastisch. Maar ik, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen: ik zie sterren liever in het concertgebouw. in een concertante uitvoering dan in een, een, een, een scenische uitvoering. Ellie Theo stuurt een mailtje en vraagt: uh, Maarten, wat is het verschil uh, tussen uh, liedzang en operazang? Ik denk de, in, de intimiteit. Liedzang is veel intiemer dan opera. Opera gaat over de grote emoties, de grote lijnen. De, uh, de, de, de, ook, ook, het gaat vaak over grote mensen. Hè? Uh, uh, koningen en goden en, en dat soort dingen. In ieder geval in de romantiek ging dat tegenwoordig. Gaan we wel steeds vaker ook naar de, de normale mensen. Zoals een Wotsek van Berg of zo. Maar um, de opera gaat over grote dingen. Er zit een groot orkest. er is een groot decor. Er zijn... Uh, uh, uh, uh, grote emoties op het podium. Het lied gaat over veel kleinere dingen. Het gaat over teleurstelling in iemand... of het gaat over verliefd zijn op iemand. En dan wordt de natuur vaak gebruikt... als de spiegel van de menselijke ziel. En, um, en het is ook geschreven eigenlijk voor een kleinere ruimte. Dus je hoeft niet zo hard te petteren. Maarten Koningsbergen, waar, waar zit waar jij over een aantal jaren? <laughs> als muzikus. Hmm, waar zit ik over? Dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik heb altijd gereageerd op wat er op me afkwam. Ik heb nooit een carrière voor mezelf uitgestippeld. En dat heeft ook gemaakt dat ik hele leuke dingen heb kunnen doen. Ik heb gedanst en gezongen in een choreografie van Rudy van Danzig. Uh, ik heb gewerkt met Jan Faberen, bijvoorbeeld een beeldkunstenaar kunstenaar uit, uh, uit België... die prachtige dingen maakt omdat het op me afkwam. En, en, um, en het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben. Denk ik al die verschillende ervaringen. En, en eigenlijk wil ik dat wel graag blijven doen. En, maar ik hoop zeker dat ik nog meer kan doen met deze lichte muziek die ik nu ontdekt heb. En die me um, enorm in bezit heeft. Music was my first love. And it will be my last. Eh... Uh... Misschien, mis, mis, misschien, maar ik heb ook een, een partner. Ik ben getrouwd met, met Martin. En, en Martin is ook iemand die mij enorm stimuleert om vooral alles te doen um, uh, wat, wat, ik, wat, wat ik kan. Dus als ik zeg maar een nieuw, een nieuw dingetje aanboor, dan moet ik daar ook meteen ach, achteraan. En, en dat, is, dat is heel Maar zou heel dat fijn. dingetje ooit wel eens buiten de muziek kunnen liggen? Ja, ik wil heel erg graag een, een boek schrijven bijvoorbeeld. Maar zo, zolang ik nog zoveel zing, heb ik daar gewoon absoluut geen tijd voor. Als je een boek wil schrijven, moet je heel veel tijd hebben. Ja. Ja, eh, eh, maar wat voor soort boek zit je aan te denken? Uh, een roman, denk ik, ja. ja, ja. En mogelijk wel een, een roman. Ik, ik zat laatst in de, in de trein. Ik kwam terug van een concert. En ik reed door Donker Amsterdam. was net aan donker aan het worden. En ik keek naar al die ramen waar je langs rijdt. En ik denk, goh, achter al die ramen leven mensen. En achter al die ramen zijn ze aan het afwassen of stofzuigen. Of ze kijken tv. Of ze zijn aan het vrijen. Of ze hebben net ruzie gehad. Of ze hebben een huilend kind wat ziek is. Of wat. En, en dat soort dingen boeien mij eigenlijk heel het is, het is erg. is echt fascinerend, toch? Elke ruit zit een verhaal. Fascinerend. Ieder mens heeft ja, een verhaal. Ja, en ik zou wel een boek willen schrijven over iemand die Amsterdam binnenrijdt... en de stad is aan het donker worden en hij kijkt naar die vensters. En dan, dan gaat het boek beginnen. Ja. Um, jij mag kiezen als uiterhal uh, van dit programma. Een liedje van jou, uh, Yesterday, What's New? Wat vind je, wat vind je mooi om uh, van um, Bescheiden van de Markt te horen? Uh, ik vind het wel mooi om uh, met Bill te eindigen. We gaan hem even zoeken. En dan komt hij op jouw verzoek. I used to dream that I would discover The perfect lover one day I knew I'd recognize him if ever He came round my way I always used to fancy then He'd be one of those godlike kind of men With a giant brain and a noble head Like the heroes bold in the books I read But along came Bill Who's not that type at all You'd meet him on the street And barely know His form and face, his manly grace Are not the kind that you would find in a statue And I can't explain It's surely not his brain that made Because he's wonderful. Because he's just my boy. He can't play golf or tennis or polo or sing a solo or row. He isn't half as handsome as dozens of men that I. He isn't tall or straight or slim And he dresses far worse than Ted or Tim And I can't explain why he should be Just the one, one En dan gaan we het toch heel langzaam een einde maken. Maarten Koningsbergen, hartelijk dank dat je hier was. Twee uur lang. Ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het ontzettend leuk om jou hier te hebben. Echt waar. Dank Ik je heb ervan genoten. Dank je wel. Heel veel plezier. Uh, heel fijn dat je hier was. Zometeen uh, op deze zender. Omroep Bax. nachtzuster Astrid de Jong. En neemt ze de microfoon over. En morgen is er weer een nieuwe en Klaas Drupsteen zit hier dan. Rintje Ritsma, de oud is de gast. Naar aanleiding van de opening van het schaatsseizoen. Dank voor het luisteren.